zijn met het NOS-journaal. Vanwege de harde wind wordt in steeds meer plaatsen de carnavalsoptocht afgelast. In tientallen dorpen en steden gaat de optocht met praalwagens niet door. Onder meer de grootste optocht van boven de Grote Rivieren, een Oldenzaal, is afgelast. Daar komen jaarlijks zo'n honderdduizend mensen op af. Gisteren werd al duidelijk dat de optochten in onder meer Heerlen, Sittard en Tilburg zijn afgelast. Een deel van die optochten wordt verplaatst naar morgen of overmorgen.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 In het noorden van Italië worden gemeenten afgesloten van de buitenwereld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tienduizenden inwoners mogen er zonder toestemming niet in of uit. Volgens premier Conte zijn de maatregelen nodig om de gezondheid van de Italianen te beschermen. Het aantal coronapatiënten in Italië is in een paar dagen opgelopen naar 76. Twee mensen zijn overleden.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 Het wordt 8 tot 12 graden, later in de middag vanuit het noorden drogen. Morgen bewolkt met nu en dan regen en de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers. De van de ANWB. Er staan geen files.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 Luisteraars, welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Mijn naam. Mijn naam is Edward uh, ja, Gisteren was de beurt aan uh, Jeroen, en vandaag heb ik de kans om het uh, jazzvirus te verspreiden. Wat gaan we vandaag zo al beluisteren, nou veel soulvolle jazz. Uh, we begonnen met Leo Parker, de Bariton Sax pionier. Geen familie van Charlie. Maar wel, net als Charlie, verzot op muziek en de drugs. En die drugs die werden hem fataal, die Leo Parker, net zoals Charlie trouwens. En op 36-jarige leeftijd kwam die al uh, te overlijden, die Leo Parker. En hij maakte een paar plaatjes voor Blue Note, waaronder deze Let Me Tell You About It van een gelijknamige LP uit 1961. Uh, daar begonnen we mee, een beetje een gospel nummer op deze stormachtige uh, zondag. We brengen de kerk, zeg maar, de gospel bij u thuis. U hoeft er niet eens de deur voor uit. De Amerikaanse saxofonist. Uh, een verzamelaar van saxofoons. Hij bespeelt ook allerlei hele oude saxofoons. En hij is al decennia lang bezig. Maar dit komt van zijn laatste album. Tenor More uit 2019. Met onder andere Helen Song. Uh, op uh, orgel. Een lekker orgeltje. Ja, -achtig orgeltje. Hoorde je hier? Uh, in dit uh, fantastische nummer Rainy River. Rainy is het zeker vandaag stormachtig. Dus ook, maar blijf gewoon lekker binnen zitten. We hebben hier geweldige muziek bij ZFM Jazz. Um, de volgende man die zag ik vorig jaar bij uh, Naughty Jazz op een klein, uh, uh, in een klein zaaltje. En was eigenlijk het een van de hoogtepunten van Naughty Jazz. De pianiste Christian Sands. En hij heeft hier een nummer Sunday Mornings van zijn album Face Dragons uit ik mein, 2017... En ja, dat, dat is echt een fenomeen, een fenomenale pionist. En ik hoop dat dit nummer een beetje een indruk geeft van zijn kunnen. Het begint ook kostbolachtig, maar dan wordt het, uh, ja, loopt het heel anders. Luister maar, Sunday Mornings, Christian Sands. het nog steeds naar ZFM Jazz. Uh, je hoorde David Kikoski nog zo'n uh, heerlijke Amerikaanse pianist. Maar wees gerust, er komt ook uh, een Nederlandse uh, band aan bod, vooral in het tweede uur. Maar David Kikoski hoorde je met dat uh, bekende pop met band, bekende van Jimmy Webb, uh, Wichita Lineman, die je misschien, misschien kent uh, in de versie van Glen Campbell, de country-pop zanger. Maar hier dus in een, een, een, een jazzy uitvoering van David Kikoski. Van zijn album moet ik even kijken, Phoenix Rising, uh, ook van het afgelopen jaar. Gaan we naar iets meer uptempo. Dave Striker, een Amerikaanse gitarist die timet al drie decennia lang aan de weg. Hele laidback, soulvolle uh, gitarist, maar eigenlijk niet zo bekend. Waarom, weet ik niet. Het is echt een geweldige gitarist. En hier heeft hij uh, een nummer... Uh, dat heet I'll Be Around. Dat is van William Bell, een bekende soul-zanger en producer... van die fameuze Stux Studios in het zuiden van Amerika. Dave Stryker. Striker, die geweldige gitarist. Uh, niet echt bekend dus, maar hij heeft al heel veel albums gemaakt. En uh, ze zijn allemaal de moeite waard. En ik zou zeggen, ga zoek naar zijn cd's. Bekijk ze eens en beluister ze eens. Er zit eigenlijk geen slechte tussen. We blijven nog even een beetje in soul zweren, Sferen. bij ZFM Jazz. We gaan naar Roy Brooks met Soul in. ZFM Jazz. Yeah. luisterde naar de band van Roy Brooks... de supergetalenteerde drummer uit Detroit... met een nogal getroebelde geest, een bipolaire geest... en dat belemmerde zijn carrière. Hij speelde in de band van Horace Silver... en hier hoorde je hem uh, op een album uit Ik Meen. Moet ik even kijken. 1963 Beat, dat werd trouwens opgenomen op het label van Barry Gordy die uh, Motown later tot grote hoogte zou drijven... maar die had heel kort ook een uh, jazzlabel... het We Work, uh, uh, Workshop Jazz Label. En daar verscheen dit album op van Roy Brooks. Uh, maar Roy Brooks, ja, in, door zijn bipolaire problemen... maakte hij eigenlijk nooit meer uh, veel platen na de jaren 70. Gaan we nu naar iets anders, een beetje terug naar de jaren ja, 20, 30, met uh, Whiteley Gordon, een, een trombonist... Uh, uit de huidige tijd, maar die neemt ons mee terug. Luister maar. <tie> la la la la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 was Wycliffe Gordon uh, van zijn album Sliding Home uit de 1999 en hij werd bijgestaan op piano onder meer door uh, de fameuze pianist Eric Reed, die is ook tegenwoordig nog heel actief en op sax uh, Victor Goins uh, Wycliffe Gordon met het nummer Blues First Thing in the Morning. Uit New Orleans komt die trouwens, die Wycliffe Jordan. Blijven we een beetje in soortgelijke sferen met een trompetist uit Chicago, Malachi Thompson. Uh, en die neemt ons mee op een treinreisje. Natuurlijk van die trompetist uit Chicago, Malachi Thompson, vrij onbekend gebleven in 2006 overleed hij aan kanker. En hij nam je mee op een treinreisje à la Duke Ellington, denk ik, uh, van zijn album Blue Jazz uit 2003. En hij werd trouwens uh, bijgestaan door de legende op Saxe Gary Barts en ook nog Billy Harper. Uh, je moet echt die cd's van die Malachi Thompson gaan checken. En zeker die Blue Jazz. Dat is echt een fenomenaal album. Ik denk een van de beste albums. <tiek> Uit dat jaar 2003. Gaan we door naar iets anders. Moet ik het even opzoeken. Uh, het is tijd om mevrouw aan het woord te laten. Denk ik. V. Red. Good morning, I'll say that's a lie If you say hello, baby, I'll spit in your eye I'm an evil girl's daughter Got a wild appetite. If you really need me, please feed me all night. I'm that evil girl's daughter. Don't waste your love. Caviar off a breakfast champagne every night on oh, no way on earth that you can treat me right i'm the evil girl's daughter just like my mother you see so bye bye baby i'm gonna set you free Vyrat, moet ik eigenlijk zeggen. De zangeres en saxofoniste, want ze speelde geweldig saxofoon. Helaas werd er maar weinig van haar opgenomen. Op platen zijn maar twee platen van haar ooit uitgebracht. Maar ze leeft nog steeds. Uh, ze is inmiddels 91 jaar. Uh, maar dit komt uit de jaren 60. Heet uh, Lady Soul, dat album, uit 1963. Evil Girl's Daughter met Dick Hyman op uh, orgel bijvoorbeeld. En Paul Griffin, die doet er ook nog mee op uh, piano... Uh, ja, echt een geweldige saxofoniste. Zitten we alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Blijf ook luisteren, tweede uur bij ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Ik breng vandaag soulvolle jazz uh, naar je toe in de huiskamer. Ik hoop je een beetje te besmetten met het meest goedaardige virus in de wereld. Het jazzvirus. En we gaan verder met Roy Hargroves' Big Band. Hargrove, een big band. Roy Hargrove, die ons ontvallen is natuurlijk. Die was rond 2009 leider van een big band. Daar komt dit uh, nummertje van vandaan. Miss Garvey, Miss Garvey heet het. Van zijn album Emergence uit 2009. Zoals ik al zei, we zitten aan het einde van het eerste uur. Maar je blijft altijd welkom bij ZFM Jazz. Ook in het tweede uur. Het is slecht weer buiten. Maar hier hebben we het warm met hele soulvolle jazzmuziek. Bij ZFM Jazz. Ik ga eruit met een nummertje van Jasper Blom, die ja, Fururo maakt, die Nederlandse saxofonist. En die wordt hierbij gestaan door de Zuid-Afrikaanse zangeres Tutu Proane uh, in het nummer uh, The Jive Song. <middels>